Die ook het eerst samen met het tnws journaal. Het IMF heeft een conschuldeisers de afgelopen dagen tegengehouden. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van bronnen rond de onderhandelingen. Het IMF ontkent. Het compromis zou eruit bestaan dat Griekenland de pensioenregelingen in stand zou mogen houden in ruil voor bezuinigingen op defensie. Het IMF vertrok afgelopen week tijdens onderhandelingen met Griekenland omdat er geen vooruitgang werd geboekt komende donderdag spreekt de Eurogroep weer over Griekenland. De Europese komeetlander Filet is wakker geworden en heeft contact met de aarde gezocht. Ruimtevaartorganisatie ESA verloor het contact met filet op 15 november. De batterijen waren leeg. Filet staat op een plek op een komeet waar zijn zonnepanelen vlak na de landing niet genoeg licht konden opvangen om de batterijen op te laden. Nu staat de komeet dichter bij de zon.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 Het tennistoernooi van Rosmalen is bij de vrouwen gewonnen door de Italiaanse Camilla Giorgi. Ze was in de finale in twee sets te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic. Op dit moment is de mannenfinale bezig in Rosmalen. Die gaat tussen de Fransman Mahu en de Belg Goffin. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en soms wat motregen. Morgenochtend in het zuidoosten eerst nog wat regen. Verder overdag regelt zon bij 15 tot 20 graden. Dit was. VFM: Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden drie kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Verderop is de weg helemaal dicht tussen Knoopend Muidenberg en Gooimeer door wegwerkzaamheden die tot morgenochtend duren. Ook op de A1, maar dan de andere kant op tussen Naarden en Knoopend Muidenberg, vier kilometer. Ook daar wordt gewerkt, maar daar kan het verkeer er wel door. Tot zover de verkeersinformatie.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 lijkt wel de middag van de disco bij CFM. Heel de volgang en zijn zo aan het begin van uur drie van Zandvoort op zondag. Welkom terug inderdaad bij dit programma met daarin de volgende onderwerp in het laatste uur. Uiteraard luisteraars zoals u van ons gewend bent rond de klok van half vijf. Het dieren van de week en deze week zijn het zelfs dieren van de week. Besteden we vaak aandacht aan honden en katten. Vandaag zijn de konijntjes aan de beurt want ook die zitten helaas in het dierenhuis en zijn naastig op zoek naar een nieuw thuis. Dat allemaal om half vijf. Kwart voor vijf gaan we een ode brengen aan het Zandvoortse strand. En wel dat tijdens het gedicht van de week. De ode aan het strand van Zandvoort. We gaan wellicht nog een keer schakelen met Dolly ten Pierik, want vanaf vijf uur is het summertime live en akoestische muziek te, uh, uh, te horen... En te zien in het wapen van Zandvoort. Want daar geven Michel Knubbe en Johannes van Sta een uh, optreden onder de titel Summertime. En we gaan nog even schakelen met Dolly. Wellicht dat ze de heren nog even voor de microfoon kan krijgen. Wellicht nog wat uh, sportnieuws en natuurlijk uh, uh, veel uh, zomerse muziek. Zo is het. En waar blijft de zomer, hè? vragen we ons ja, dan af? Ja, ik ga Lex bellen. Ja, oké. Okay. Ja, of dat helpt, weet ik niet. Lex, Lex we willen zomer. <laughs> www.meteopagina.nl, daar kan je het weerbericht nalezen. Van onze eigen weerman Lex van der Horen. Hij je ook op de hoogte trouwens via de CFM app. Klik je gewoon even op weerbericht. Hier zijn Nick en Simon.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 Zullen wat denken hè? als we nou kijken naar de webcams. Waar zijn die nou bij bezig? Ongelooflijk. We deden even lekker mee met deze single van Nick en Simon. Hoorde, pak maar mijn hand. Twaalf minuten over vier uur geworden. Zin om te dansen. Nou, dat kan hoor, met deze van Paul en Watts. Hier is Changes. We zijn met deze van Paul en Watts Your The Changes bij CFM. Dus zondagmiddag 17 minuten over, 4 uur geworden. Zodanig gaan we trouwens schakelen met Dolly Tapirik. Pierik. zei ze, bij het Wapen van Sofort. Zodat ik naar optreden van Johannes van Sta en Michael Knubbe. Maar eerst meer nieuws over de Volvo Ocean Race. Uh, ja, zoals ik al eerder in het programma meldde, was de import race in uh, Lorient of Frankrijk... Een teleurstelling voor Brunel, want Brunel eindigde op de voorlaatste plaats. Dat wil dus zeggen de zesde plaats. En ja, de winnaar is eigenlijk ook al bekend. Dat is Abu Dhabi Die, gaat, die is niet meer in te halen. En uh, daar, desgewenst werd, werd dus Brunel schipper Becking naar zijn reactie gevraagd. Podiumplaatsen liggen nog steeds open. Abu Dhabi heeft het fantastisch gedaan om met één etappe te gaan... de eindzege binnen te hebben. Al dus schipper Bauw Becking van Team Brunel... Verder ligt de race nog open en er zijn zeker vier boten uh, met zicht op het podium. Zelf staat het Nederlandse team tweede overal met twee punten voorsprong op Dongfeng Racing Team. Ik heb veel vertrouwen in onszelf dat wij deze tweede positie kunnen behouden. Over zijn vijfde positie in Lorient tijdens de etappe na Lorient... Zei Bekking, we bliezen het grote zeil op terwijl we aan het wind zeilden. De jongens hebben goed werk geleverd door heel snel een wat kleiner zeil op te zetten. Maar bij die omstandigheden was dat niet de juiste zeil. We raakten steeds meer achterop en uh, met nog 12 mijl te gaan achter, lagen ze achteraan de rest. Uiteindelijk wisten Team Brunel mannen zich toch twee plekken terug te knokken. En Bekking zei van, dit is de beste plek die we ons konden wensen. En nou is het dus zo dat ze, dat ze een stopover maken, heet dat. In Scheveningen. En uh, uh, later in deze week. En daar staan natuurlijk ook van allerlei activiteiten op het programma. En wellicht dat ZFM daar live verslag van kan gaan doen. Dat zou mooi zijn. Ja, we zijn druk in onderhandelingen. En uh, wellicht dat we afreizen naar Scheveningen. Hey. Oké, okay, dat wordt vervolgd. En dan uh, in de uitzending op de donderdagmiddag. Uiteraard. Heel goed. Zo dadelijk gaan we dus uh, naar het Wapen van Zoonvoort. Het optreden van Joh Johannes van Sta en Michael Knubben... begint daar om vijf uur. En Dolly Tapirik is daarbij aanwezig, zo dadelijk daar meer over. Maar eerst even deze gouden ouwe van Marillion. Hier is Kaylee. Do you remember... Chophops melting on a playground wall? Do you remember... Tone escapes from Moonwashed College Halls? Do you remember... The Cherrywood... De singel van Marillion, dat was Kaylee. Nou, we komen eraan, Dolly. Goedemiddag nogmaals. Hallo, daar zijn we weer. Dat is mooi, dat is mooi. Ik ben er ook. Ja, en jij bent uh, bij het wapen, hè? Ja, ik ben verhuisd van uh, de kroeg naar het wapen. En uh, ik zit hier gezellig aan één tafel met Michael Knubben. En uh, schuin tegenover mij uh, uh, zit Johannes van Sta. En zij gaan samen, zijn ze een gelegenheidsduo vandaag... want ze gaan vanaf, vanmiddag vanaf vijf uur bij het Wapen van Zandvoort... ontzettend gezellige, mooie, ontroerende muziek maken. Ja, ja precies. En uh, is, uh, die, uh, ik denk dat het is, uh, de vijfde keer dat uh, Johan en ik hier in de Wapen spelen. We hebben begonnen het laatste jaar. En de elke keer is het zo dat, die, uh, dat, die, uh, dat de dag heeft een bijzonder motto. Het was een kerstshow, daar hebben we ook uh, kerstliedjes gedaan... Daar was uh, Pasen, daar hebben we Gospels geda gedaan. En vandaag, omdat het um, ja, haha, zomer is, hebben we het, uh, in de summertime genoemd. En uh, doen ook liedjes zo als in the summertime, de summertime, van, van de Mango Jerry in The summertime met die uh, Gershwin in The summertime. En And, uh, andere liedjes die een beetje met zomer uh, hebben te doen, uh, maar ook. Um, uh, andere liedjes, wat heel gezellig. Nou ja, je hoort het. Uh, hier staan de twee jongens die voor ons uh, in Zandvoort de, zo de zomer gaan openen en Precies. aankondigen. Precies. Zodat we vanaf morgen echt uh, van die zomer kunnen genieten. Uh, ga, je, ga je ook iedereen uh, tot 12 uur uh, de zomer inzingen? Of is het wat eerder afgelopen? Denk oh, je? Dat is het is eerder afgelopen. We doen uh, drie, drie setjes. Um, uh, en ik denk, uh, ja, half acht of zo, langer gaat het niet. Oh, uh, het okay. moet, moet nou, ligt er een beetje aan, hè? Ja, oh, ja, ja, ik werk nog een paar tijd hotel Hoogland. En uh, daar oh. moet ik de uh, laatste acht uur beginnen. Ja. Lenger uh, kan niet. Nou ja, mensen, u hoort het dus. Uh, mocht u toch willen genieten van Johannes en Michael... dan is het wel zaak om nu naar het wapen te komen. Want om vijf uur gaat hun optreden beginnen. En u hoort het net, het kan niet langer doorgaan, doorgaan dan na half acht. Hoe vrolijk, gezellig het hmm. dan wordt... Of er moeten ja, uh, een ah, paar ah, artiesten ah, komen die dan het estaf... Ah, ja. ah, maar ik moet hier helaas <laughs> dan <afstand> weg. <laughs> ja. Nou, Johannes heeft er ook zin in. Die zit, zich, die zit al helemaal te mediteren en uh, zichzelf op te peppen voor het optreden. De technici die zijn al bezig om de gitaren helemaal in orde te brengen en uh, wij zitten voorlopig hier nog even heel lekker. ...van de temperatuur te genieten. Want het zonnetje schijnt niet... ...maar gezellig is het hier wel. En het is toch ja, lekker het is, op de terras. Eigenlijk was het idee uh, buiten te spelen... ...maar dat is toch een beetje... Ja. En, uh, ...dat gaan we nu niet doen. Maar we, maar we spelen daar uh, direct aan de deur. Zo. En, uh, iedereen kan uh, als hij zin heeft... Uh, buiten te zitten, ook uh, luisteren naar ja. de muziek. Uh, ja, want jullie zitten net om het hoekje. Hè? Je bent niet oh, helemaal precies, weggestopt in de zaak. We nee. kunnen nee. ook buiten van jullie mooie klanken ik genieten. Denk, ik denk toch, ja. ja. Nou, ik ga terug naar de studio... Jullie hebben het gehoord. Ja, ik wilde het inderdaad uh, vragen. Dolly van uh, Spelers Buiten, maar nee dus. Ze spelen binnen. Ja, ze spelen binnen, maar eigenlijk halen buiten hoor. Ze zitten eigenlijk tussen de, tussen de schuifdeuren, ja. zeg maar. Tussen binnen en buiten. Oh, daar ja. staat Albert en ik uh, van de week ook. Tussen binnen en buiten. Geweldig plek hoor. <laughs> ja, toch? Ja, ja zeker weten. Dus, nou, nou heel, heel veel plezier daar. Ze beginnen om vijf uur zo dadelijk en treden op tot een uurtje of uh, half acht. Dus... Mensen, luisteraars die het er nog willen meemaken, gaan dan snel naar het wapen. Het is uh, gratis entree, toch? Of niet? Ja, gratis. En er zijn nog een paar stoelen vrij. Ja. <laughs> ja. <laughs> oké. Okay. Hé, hey, hey Michael en uh, Johan, heel veel plezier uh, daar jij ook, uh, Dolly. Ja, oké. Okay, doei, doei. Doei, doei. Hoi, hoi. En wij hebben zo dadelijk het dier van de week, maar eerst gaan we luisteren naar YouTube. Vanaf 5 uur gaan ze dus optreden bij het van Sanfoort... Johannes Vasta en Michael Knubbe. En die dan is van harte welkom al, al daar bij het café aan het Gasthuisplein. Inmiddels half vijf geworden, tijd voor het dier, of eigenlijk dieren van de week. Hier uh, zegt het goed, dieren van de week, luisteraars. Niet alleen honden en katten zoeken een nieuwe baas... maar ook de konijnen in het asiel willen heel graag een eigen plekje...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 Ja, het liefst een passe soortgenootje, want konijnen zijn graag samen. Dus neem ze dan in ieder geval twee. Op dit moment zitten er zo'n acht konijntjes in het asiel te wachten op hun eigen huis. Allemaal hebben ze zo hun eigen karakter. Er zit dus vast wel een leuke konijn bij, die bij u of uw konijn past. Kom eens langs om kennis met hen te maken. En vergeet dan niet even een lekkere wortel mee te nemen, want ze zijn gek op worteltjes. Mm -hmm. En waar verblijven die konijntjes momenteel? In het dierenthuis Kermaland. Aan de Keesomstraat, de Zandvoort, telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888 en geopend van 11 tot 4 uur op de maandag tot en met zaterdag. En kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl want ook deze konijntjes verdienen een thuis. Zo is het heel veel leuke dieren daar bij het kernnummer Dierenthuish aan de Keesomstraat nummer 5. Het dier van de week hoor je elke zaterdag en zondagmiddag overigens zo rond half vijf bij CFM, Zalvoort op zaterdag en zandvoort op zondag. lekker ding,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 Slaap lekker. Sla, Sla lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch? is waar ik tegen Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch?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 We're yeah. gonna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 Into the disco scene. Ik is partij een Albert Jan, dat de jaren 80 weer terugkomen in de nieuwe muziek. Oh, echt zo erg. <lacht> nee hoor. Nee hoor. You're de chic nou now, Een nieuwe single, die heet I'll Be There. Nou, de dames van het WK voetbal, die zijn er nog net niet. Want ze hebben wel verloren tegen China, maar ze gaan in de herkansing hè Albert Jan? Uh, heel juist, maar het hele weekend hebben we sport gehad. Hè. We hebben zeilen gehad, we hebben, we hebben de 24 uur van Le Mans gehad. Maar de liefhebbers van damesvoetbal die moeten vanavond weer hun bed uit... want dan speelt Nederland tegen Canada. Viviane Miedema gelooft er heilig in dat de Nederlandse voetbal voetbalsters... zich dit weekend, dus met name vannacht, op het WK plaatsen voor de achtste finales. De Spits van Oranje denkt dat een gelijkspel in de laatste groepswedstrijd tegen Canada... genoeg is om de laatste 16 te halen. We moeten slim aanvallen, al dus Miedema. Zaterdag voor de camera, voor, uh, de, voor de televisie. Natuurlijk is dat lastig, maar ik denk dat we een aan één punt voldoende hebben voor de volgende ronde. De voetbalsters riepen na het dramatische optreden tegen China in koor dat ze veel beter kunnen spelen. Dat, kunnen ze tegen Canada moet, dat zullen ze tegen Canada moeten bewijzen, anders dreigt het wk debuut in mineur te eindigen. Na China hebben we gezegd... we gaan meteen naar Canada toewerken. We kijken uit naar de volgende wedstrijd. We moeten dan vanuit de nul spelen. Maar zeker ook op zoek gaan naar een doelpuntje. Misschien kunnen we dan nog uh, wel eens heel ver komen. En misschien kunnen we zelfs wel eerste worden in een groep. Al dus, Miedema. Canada gaat aan kop in Pool A met vier punten... gevolgd door China en Nederland met drie punten. Nieuw-Zeeland staat laatste met één punt... maar maakt ook nog kans op een plek in de achtste finale. De nummers 1 en 2 gaan door... net als de vier beste nummers drie van de zes groepen. Mogelijk... Uh, is pas enkele dagen na de laatste speelronde in groep A duidelijk of de nummer 3 verder mag. Wordt vervolgd. Nou, het zou mooi zijn als Nederland er in ieder geval bij zit. Dat zou mooi zijn. Ja. Dus vannacht. Vannacht. Dus we blijven weer de, de hele nacht op. Doen we. Net als met Le Mans. Ja toch? Ja. Je krijgt wel kleine ogen zo, want je Hier is Madonna in Dress You Up. Uit de begintijd van deze Madonna, hè, Die hoorde, de single Dress You Up. Uit de tijd van onder meer ook de Material Girl. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. En hij is weer oh, zo mooi, dus blijf voor, daarvoor vooral luisteren naar CFM. Maar eerst gaan we nog even lekker dansen op de zondagmiddag met Save Me. Hier is Listen Bee. Muziek van uh, Lisbonne hoor, save me. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Een ode aan het Zandvoortse strand. Ik loop op het Zandvoortse strand, met mijn voeten in het zand. Starend kijk ik naar de zee. Geef mijn gedachten aan haar mee. Elke golf streelt mijn doel. Elke bries mijn gevoel. De wind in mijn haren brengt mijn gedachten tot bedaren. Het mooie Zandvoortse strand, de blauwe zee, al het zand. Komt u mee? Lekker zonnen in de zon, lekker zwemmen in de zee. Mooie zandkastelen bouwen, op een lekker haringje kouwen.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 Die maken me bang. Je hoort het gedicht van de dag bij CFM. Een gedicht voor het Zandvoortse strand. Een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kribbels in een buik, heen met de natuur.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 Deze eerste de parol aan de zee. De zin van, van Castle and Friends. De daarachter deze van Felix en Eknapadi. Dat was alweer deze serie van Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op in de pop. Oh, maar, maar niet getreurd. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Zo is het. Met... Van 2 tot 5 met Zandvoort op zaterdag. Oh, ik dacht op zondag. Maar dat <laughs> nee. ging niet op, hè. Eerste zaterdag, dan de zondag. Zo is het. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. En uh, volgende week dan zijn we er gewoon weer. En vergeet niet woensdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'avonds een special met rock ballads Rock Ballads met Willem Bruist. Dus zet het in de agenda. Oké, okay, tot volgende week. Dag. things just you swear and curse. When you're chewing on last Give a whistle.